De grootste klok is door een Nederlandse klokkengieter gemaakt. Volgende maand worden ze in de torens gehesen. Marianne Vos is in het Amerikaanse Louisville voor de zesde keer wereldkampioen veldrijder geworden. Vos reed in de eerste ronde weg van de concurrentie en liet zich niet meer inhalen. Sandra van Pasen vindt als stels vierde. Het parcours in de Verenigde Staten was door de sneeuw glad geworden. Dat leidde aan het begin van de race tot een massale vechtpartij.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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 centrum, of ga naar erevisielive.nl voor een uniek aanbod. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 10.296 met veldrijden, vanavond bij de mannen en veel voetbal. AZ Groningen is de vroege wedstrijd. AZ doet het goed na de winterstop. En Groningen die bakt er helemaal niets van na de winterstop. en staat nog maar één puntje verwijderd van de uh, ja, beruchte degradatiestreep. Ronald van der Geer in Alkmaar. 17 minuten zijn we bezig. Het is uh, nog 0-0. Het is heel lang eenrichtingsverkeer geweest tussen AZ en uh, FC Groningen. Grote kans voor Eltidoor door. En nog een aardig schot van Gorter. Pas na een minuut of tien meldde ook Groningen zich in de wedstrijd. Maar veel verder dan een uh, schot op goal van Seefuik... is het elftal van Maaskamp niet gekomen. Zes wedstrijden leverden maar één punt op bij FC Groningen. Ja, en een kickstartje, je zei. Al van AZ na de winterstop zit ook nog een 5-0 overwinning voor de beker tussen. AZ leek op dreef, maar rommelt nu een beetje. En nu komt er een kans voor Groningen met 7 uit de Leeuw en de redding van Esteban. Nou, het was niet de Leeuw die schoot, maar het was Kappel die mee was voorin. Die schoot en de redding van Esteban noodzakelijk. Groningen meldt zich nadrukkelijker in een duel waarin het in het begin een richtingsverkeer was wat betreft AZ. Het is nog 0-0. De wedstrijden om kwart voor acht zijn Roda tegen Heracles en NAC tegen Pek Zwolle. En om kwart voor negen vanuit Eindhoven PSV tegen ADO Den Haag. Het is zaterdagavond, langs de lijnen tot 11 uur met sport en natuurlijk ook muziek. Last van Mellie. Het verschil tussen de nummers 9 en 16 in de Eredivisie is maar 5 punten. En die 16e plaats die is erg belangrijk. En, en dan betekent het dat elke winst en elk verlies belangrijk is, Ronald van der Geer. Precies, en daarom zit er ook druk op deze wedstrijd. Daarom zat er natuurlijk ook na de winterstop druk op uh, AZ. Maar goed, AZ is uh, bezig met de weg omhoog in te slaan. Met twee overwinningen en zes punten ben je dan dus goed bezig. Na 22 minuten is het nog 0-0 in de wedstrijd dus tegen Groningen. Dat nog geen punt pakte in dit kalenderjaar. Sterker nog in zes wedstrijden één punt en ook maar twee doelpunten maakte in vijf. Ja, dat, is, dat zijn geen grote statistieken. Maar nou, na de eerste 10 minuten... In die eerste minuten was AZ heer en meester, creëerde net de mogelijkheid voor Elty door. Voor Gorter mocht het al drie corners nemen en pas daarna eigenlijk meldde Groningen zich in het duel. Nu zie je ook dat het allemaal wat minder dominant is wat AZ laat zien zeggen nog. Hier komt weer een kans voor Groningen voor Van Dijk die doorloopt en uiteindelijk op ST-band stuit. Als die niet wordt aangevallen Van Dijk dan maakt hij de actie in het strafst op gebied in. En komt hij uiteindelijk dus in aanraking met de keeper van AZ. En na die tien minuten heeft de keeper van AZ het echt wel hartstikke druk gehad. Want hij zat er half bij. Een corner die werd genomen door Groningen vanaf de rechterkant. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Aji Loren. En weer moest Esteban reddend optreden. Waar hij dat al eerder moest doen op een inzet van dichtbij van Kappelhof. En heel veel meer heeft AZ daar de laatste minuten niet tegenover gezet. Ja, weliswaar een voorzet van LT door die ternauwernood Door diezelfde van Dijk overigens de corner kon worden verwerkt. Maar het is eigenlijk in balans. Na ja, 23 minuten de stand is nog 0-0. Agilore in de basis. Schet en Kieftenbelt zijn er door schorsingen niet bij. Naast Linkerin vormt hij een soort defensief blok op het middenveld. Die Agilore. Bakuna is terug in het elftal en speelt nu aan de rechterkant. Samen eigenlijk met Kappelhof, de opkomende rechtervleugelverdediger. En bij AZ logischerwijs geen wijzigingen. Never change a winning team. En gelukkig, zou je bijna zeggen, heeft men nog de beschikking over Adam Maher. Bot van de PSV is nooit echt serieus geweest. Bevestigde Toon Gerbrand zojuist nog eventjes in de perskamer. Er is maar wat geroepen en gelukkig... Is maar her rustig en gefocust op AZ. Kijk nu toe hoe Groningen de bal heeft. Hoe zeefvuik gevonden wordt. Kort probeert te combineren met de Leeuw. Dat gaat mis. Dan nou zou er een mogelijkheid zijn tot counteren voor AZ. Waren het niet dat er veel oponthoud is bij Elm? De wow, uiteindelijk nog op AZ-helft aan de linkerkant terecht komt bij Gorter. En dan kan AZ via viergever en Rijnen proberen iets op te bouwen. Groningen plooit weer terug rond de middenlijn zo. Heel compact staand. Klein speelveld dus. En het is nu aan de middenvelders om zich aan te bieden. En om eens te kijken of er een mogelijkheid is om via het middenveld te voetballen. Hendriksen doet dat. Trekt wat mensen weg. Waardoor er aan de linkerkant voor Gorter ruimte is om op te komen. Korte combinatie even met Guut maar dan toch weer terug in die laatste lijn bij AZ met Etienne Reijnen. Rijnen maar weer eens terug naar viergever, overigens Willy Overtoom. Een van de drie nieuwelingen die overkwam van Herakles. Deze Willy Overtoom zit nog altijd op de bank. Mag voorlopig nog even wennen aan het spel van AZ. Ziet nu dus vanaf de bank dat Reijnen zich verslikt in Linkrin, Maar dat Linkrin met zijn diepe bal onmiddellijk een mispeer eigenlijk loslaat. Want zomaar weer in de voeten van een speler van AZ. En dus mag de thuisploeg weer verder met het balbezit en dus met de pogingen tot aanvallen. Marcellus. Middenlijn over, komt wat naar binnen, zoekt Elter door, weggezakt uit de spits, terug naar Elm. Dan zijn we zijn weer rond de middenlijn. Aan de rechterkant staat Berends te wachten. Nou, dit is een aardige steekbal op Marcellus. Rechterkant, straks op het gebied. Marcellus geeft dan een lage voorzet in de voeten van Lindgren. Dan kan Groningen uitverdedigen, maar dat gaat nou ook niet met heel veel precisie. Uiteindelijk in tweede instantie wel tot Zeefuik. Zeefuik terug op de leeuw en dan weggestuurd. Burnett aan de linkerkant. maar De bal gaat over de zijlijn, maar Etienne Rijnen heeft daar nog aangezeten en scheids de van vanavond, Hichler, geeft nu op uh, aangeven van zijn assistent aan. Dat heeft zich Groningen dus maar ingooien. Dan moet Burnett even wachten. Want het duurt even voordat iedereen van Groningen de offensieve stelling heeft ingenomen. En er dus ook iemand aan speelbaar is voor hem. Bakuna is helemaal overgekomen. Die zou eventueel die bal wel willen hebben. Maar hij staat nog altijd met die bal in zijn handen. Nou ja, dan maar naar Sefuik. Duelletje in het strafstopgebied uitgevochten. Bijna gewonnen met Rijnen. Maar uiteindelijk een overtreding gemaakt door Sefuik in datzelfde strafstopgebied. En dus mag AZ de vrije trap nemen. AZ was herenmeester, zoals gezegd, in de eerste tien minuten toen ze zagen. Haar... Een werkelijk oogstrelend spel van het elftal van Verbeek, maar kreeg het ook de ruimte. Nu de ruimtes wat minder zijn, is de wedstrijd wat in balans. Na 26 minuten 0-0. Met heel, heel veel overmacht werd Marion of Vos vanmiddag wereldkampioen bij het veldrijden. In het Amerikaanse Louisville veroverde ze haar zesde titel op dit onderdeel. En Jeroen Koster praat met Vos. Marjan, wat ik me afvroeg, waarom maak je in hemelsnaam een buiging op de finish? Wij moeten een buiging voor jou maken. Nou ja, dat gebeurt op toneel ook toch? En hier vandaag is het een beetje glibberig rijden, dus uh, is het ook een soort toneel. Glibberig glijden, maar je hebt de hele race het hoofd koel cool gehouden, geconcentreerd. Ik zag helemaal geen slippertjes, geen haperingen. Ja, toch een paar keer, maar niet, uh, niet echt, nee. Ik had het redelijk onder controle. De eerste ronde was een klein beetje aftasten. En uh, toen zat ik nog bij Française uh, Luci Chanel in het wiel. En Ja, dan, uh, dan is het goed als je het allemaal weer uh, gevoeld hebt, want het verandert gewoon nu uh, ja, elke minuut. Uh, gedurende de race ook nog. Dus je moet wel ge continu geconcentreerd blijven om, uh, om niet te vallen. Hoe, hoe begon je die race? Die Française kun je verwachten. Die Legner kan je ook verwachten onder deze omstandigheden. Maar uh, stond hij toen een beetje op even, even een paar rondes uh, het parcours verkennen of niet? Of op een gegeven moment ging je? Ja, eigenlijk al vrij snel natuurlijk. Uh, toch wel wel in, uh, in de eers, eerste ronde. Maar uh, ja, de eerste ronde is wel echt even aftasten. Zeker omdat de junioren er natuurlijk dan ook nog over het parcours zijn gegaan. En dan verandert het toch. En ik wilde geen risico's nemen. Maakt dat wat uit? Die junioren hebben gereden, dat is normaal nooit. Maakt dat wat uit qua parcours en ook het feit dat Van der Poel al een wereldtitel heeft voordat jij mag rijden. lijkt me ook een lekker gevoel. Ja natuurlijk, dat zorgt wel gewoon voor euforie in de, ja, in de ploeg. En uh, ja, verder, je weet sowieso dat het parcours verandert nu met de dooi, dus uh, of dat er dan een categorie overheen rijdt of, ze, of er wordt of, uh, ja, op ingereden, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar ja, het verandert wel. Tiende wereldtitel, zesde in het veld, dan praten we maar even niet over die Olympische medailles. Ik zag een foto in de krant, in jouw prijzenkamer, ja, daar past toch op een gegeven moment niks meer bij, waar, waar houdt dit op? Ja, nou goed, daar denk ik me niet aan, maar houdt het op. Uh, het is gewoon heel gaaf om weer een wereldtitel te pakken. En ik wilde heel graag uh, weer die regenboogtrui aan kunnen trekken. En uh, ja, ik ben er inmiddels aan, uh, aan gehecht. Dus ik zou hem echt niet graag afgeven. Ik heb er alles aan gedaan en ik, ja, ik was er weer klaar voor. En dan is het mooi als je de titel weer kunt pakken. Als jij er klaar voor bent, dan komt de nummer twee dus op anderhalve minuut op een wereldkampioenschap. Ja, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Uh, dan waren de omstandigheden wel echt goed voor mij. Uh, nog redelijk snel, maar uh, toch technisch. En ja, dan kan ik gewoon echt wel goed uit de voeten. En ja, dan nog mag je natuurlijk geen fouten maken. En gedurende de wedstrijd uh, ja, bleef ik echt wel uh, ja, op mijn hoede. Want er kan nog steeds van alles gebeuren. De, de, je kunt lekker rijden, je kunt vallen, er kan van alles bevriezen. En daar was ik uh, wel alert op. Ja, want Sanne van Paasen maakt twee kleine foutjes en mist daardoor een medaille. Want die lag goed op koers. Ja, ik, ik zag inderdaad daar nog heel mooi om de tweede plek te rijden. En uh, ja, vervolgens heb ik het niet echt meer kunnen volgen. Ja, dat is gewoon balen. Want uh, ik weet uh, zeker dat ze het had, had gekund. En uh, ja, ook zij uh, ja, had de podiumplek had er wel ingezeten, denk ik. Is zo'n voorsprong van anderhalve minuut is dat ook deels de motivatie om je een beetje te oriënteren op de mountainbike? Andere doelen? Nou... Nou, die, die anderhalf minuut voorsprong niet hoor. Nee, want, en ook echt vanochtend stond ik gewoon weer uh, nerveus aan de start. Dat moet toch maar weer lukken. En uh, ja, iedereen is gelijk. En ik, zoals ik al zeg, ja, er, er kan ook van alles gebeuren. En gelukkig zat ik in de eerste ronde meteen goed mee. Want als dat niet is, dan is het al heel lastig om hier weer uh, een gat dicht te rijden. En dat, uh, dat zie je ook aan de rest. Dan Katie komt en die uiteindelijk dan nog tweede wordt. Maar uh, toch van, uh, van achter moet beginnen. En dan is het gewoon een hele lange in inhaalrace. De oude, oude, oude, oude en ook nieuwe wereldkampioen Marianne Vos bij het velrijden. En u hoorde het ook in het interview. Voor de vrouwen aan de start kwamen vochten de junioren hun wereldkampioenschap uit. Ook hier was het oranje boven van Mathieu van der Poel. prolongeerde zijn titel met landgenoot Martijn Budding als nummer 2. U hoort wat groezemoes, dat komt uit Alkmaar, want Ronald van der Geer... Ja, de storm is inmiddels gaan liggen. Nou ja, heel druk is het ook niet geweest toen die goal werd gemaakt. Want er is gescoord, inderdaad, en niet door AZ, maar door FC Groningen. Dat Dus na een half uur spelen met 1-0 voor, staat Kierum. Eerste doelpunt voor FC Groningen dat hij maakt. Maar er gingen wel wat zeperts aan vooraf bij AZ achterin. Het was een lange bal van achteruit. Zeef, vaak gaat een ging een duel aan met Rijnen. Nou ja, dat won hij. Kierum liep door en had als Gorter en Marcellus wat beter hadden opgelet... waarschijnlijk gewoon buiten spel gestaan. Maar omdat uh, Kierum keurig voor de twee backs bleef, uh, moest Marcellus nog in de achtervolging. Het vlag bleef terecht omlaag. Ja, Marcellus werd kinderlijk eenvoudig uitgekapt in het strafstropgebied door Kierum. Die vervolgens oog en oog met Esteban geen fout maakte. En Groningen dus op een uh, 1-0 voorsprong zette. Ik zei al, AZ begon goed, maar daarna de wedstrijd in balans. Dus kon eigenlijk elke ploeg een goal maken. Nou, Groningen is dat dan geweest. Het zal een opluchting zijn, want uh, Groningen heeft uh, maar uh, twee goals gemaakt. In uh, zes wedstrijden en notabene verdedigers waren het steeds die de doelpunten dan maakten van Dijk en Burdent. Daar komt nu een middenvelder in uh, Kielem bij. Maar het is een streep door de rekening voor AZ... dat vol vertrouwen eigenlijk aan deze wedstrijd begon. kan ook niet anders. Na twee keer een 4-1 overwinning op VVV en uh, Vitesse. Maar Groningen is dan toch andere koek. Het heeft even afgewacht en zich nu natuurlijk uh, in uh, deze wedstrijd gemeld. En kan nu helemaal uh, reageren op alles wat uh, AZ doet met die uh, 1-0 voorsprong. Lange bal richting uh, Kierum aan de rechterkant. Verdedigd door Viergever. Nee, Kierum is attenter, is sneller bij de zijlijn. Houdt hij de bal binnen en doelt hij eigenlijk Viergever. Heeft hij nog altijd balbezit? Moet hij nu voor de tweede... Tweede keer afrekenen met de aanvoerder van AZ. En die tweede keer is net één keer te veel. Want uiteindelijk komt hij weer tegen op weg naar het Salsongebied En dat maakt viergevers een fout goed. Herstelt het balbezit voor AZ. Dat nu ook maar raast het snel probeert Gudmundsson te lanceren. Aan de linkerkant zit een uitgestoken been tussen... Van Kappelhof, bal over de zijlijn. En dan kan Groningen terug. En mag AZ via de laatste lijn weer gaan opbouwen. Etienne Rijnen, die daar dus het kopduel verloor van Seefuik. Waardoor dus die doorloopactie van Kieren mogelijk werd gemaakt. Donnie Gorter, de linksachter naar Gutmondson. Nou, met enig risico, maar het komt goed tot bij de IJslander. Die dan niet langs Kappelhof komt. Kierom neemt het balbezit over. Halfweg de helft van Groningen is dan wel wat te gehaast. Met zijn paas naar voren, dan moet Van Dijk opruimen. Ja, die doet dat. Maar dat is ook een blinde bal naar voren. Zomaar weer in de voeten van viergever. En dus, nou ja, met de mededeling AZ probeert het maar weer eens. Nu Berends aan de rechterkant heeft uh, daar hulp van uh, Hendriksen of is dat Elm? Nee, dit is Hendriksen. Aan de rechterkant probeert de voorzet te geven. Aangeraakt door Adji En dan komt er een corner aan voor AZ in de 33e minuut. Dat is al de zevende corner. Voor de Alkmaaders in deze wedstrijd. Maar ja, wat schiet je er allemaal mee op als je heel veel balbezit hebt, heel veel corners mag nemen. Maar gewoon na 33 minuten op 1-0 staat in eigen huis tegen FC Groningen. De corner wordt genomen door Gudmundsson. Naar een van die corners van de IJslanden ontstond hij ontzettend grote kans voor uh, Josie Alti door. Nu doet hij het anders, speelt hij hem naar uh, Marcellus. Marcellus weer terug naar uh, Gudmundsson. Mm, Gudmundsson weer naar Marcellus. Die staat dus wat naar binnen aan de rechterkant. Geeft dan wel een voorzet die door Reine wordt gekopt. Maar naast de goal van uh, Bizot de doelman van uh, FC Groningen. Dat dus zo verrassend aan de leiding staat. In Alkmaar met 1-0, na bijna 34 minuten. MOS loopt de lijn tot 11 uur.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 Zing, zing, zing van Van Velsen. Ronald van der Geer. 1-0 voor FC Groningen is het nog altijd na nou, 37 minuten bij AZ tegen Groningen. bij het spel voor de Leeuw. De aflag gaat uh, omhoog. En dus uh, goed gezien door uh, de grensrechter. Die uh, Hichler, ja wat doet hij nu eigenlijk? Die heeft de speler denk ik van uh, AZ Geel gegeven. Dat zal dan C5 moeten zijn. Die uh, al net bij de scheidsrechter is geweest omdat hij uh, regelmatig klaagde over de leiding van Hichter. En nu is uh, Seva definitief op de bom gegaan. Omdat hij het niet eens was met het terugfluiten of terugvlaggen van uh, buiten spel. Van de Leeuw. Nou, hij dus de eerste grede kaart van de wedstrijd. AZ het balbezit met Donny Gorter. Mag een eind komen. Aan de linkerkant is Guud aanspeelbaar. Het gaat naar Elm. Elm verspeelt dan de bal. Ja, daar waar het allemaal in het begin zo makkelijk ging voor AZ... is het nu toch een stuk moeilijker. En zeker met die 1-0 voorsprong houdt Groningen de rijen nog meer gesloten. Zorgt het eigenlijk dat het speelveld klein is. Dat er eigenlijk weinig speel- en bewegingsruimte is voor AZ... En dus uh, wordt er heel wat van de fantasie van uh, de mannen van Gert-Jan van Beek gevraagd. Hendricks uh, probeert het maar eens richting uh, Meijer. Ook Groningen zal toch hebben ontdekt dat als je Maher onschadelijk maakt... dat je een beetje de angel uit het, uh, het spel van AZ haalt. Agilore is met die taak belast. In het begin van de wedstrijd zagen we Maher nog wel. Maar Agilore heeft nu terecht wel grip op die middenvelden van AZ gekregen. Ja, en dan droogt ook het aanvalspel van het elftal van Verbeek wat op. 38 minuten gespeeld. Als uh, Burnett mag gooien aan de linkerkant doet dat op het hoofd van Berend. De bal komt bij de Leeuw en bij Zeefuik rond de middenlijn aan de linkerkant maar Celles raakt de bal aan over de zijlijn. Treinwinst dus geboekt voor FC Groningen. Want er mag nu ingegooid worden door de linksachter Burnett. Bakuna is dichtbij. Ja, speelbaar. Nou, dat geldt ook voor de leeuw. Krijgt Burnett de bal terug. Speelt hij weer over de zijlijn. Weer via een AZ-been. Dit keer dat van Berens. En dus mag hij linksachter weer gooien bij Zeefuik. In de loop krijgt een duwtje, dacht ik, van Rijnen. Vond dat zelf ook. Gaat nu hardnekkig op jacht naar de bal. Komt in een duel met viergever. Die dan met de arm wat om zich heen zwaait. En blijkbaar... Tenminste, ik zie Zeefuik naar zijn gezicht grijpen. Daarbij de spits van FC Groningen in het gezicht raakt. Nou, geen zichtbare schade, zo te zien. Zeefuik voelt eventjes aan zijn wenkbrauw. Misschien dat er twee haartjes wat door elkaar zijn geschoven. Ik zie ook niet echt een duidelijke elleboogstoot in de herhaling van Viergever. Dus dat Hichler het af doet met uh, het is niks. Daar heeft de scheidsrechter helemaal gelijk in. Overigens, de bal die volgt van AZ. De diepte in is ook helemaal niks. Want die komt ook niet bij Elte door, niet bij Berend of Maher terecht. Maar gaat gewoon over de achter. En zo mag Bizot de doelman van de FC Groningen na de winterstop. Want Luciano zit inmiddels al twee wedstrijden op de bank, mag een doeltrap gaan nemen. Nog vijf en minuut. Tot aan de rust en nog een doelpunt van Kierm staat FC Groningen in Alkmaar op een en 0 voorsprong. Laten nou we kijken wat er allemaal in het buitenland gebeurd is in Engeland. Queen's Park Rangers, Norwich City 0-0. Arsenal versloeg Stoke met 1-0. Everton, Aston Villa 3-3. Newcastle United, Chelsea 3-2. Reading, Sunderland 2-1. West Ham United, Swansea City 1-0. En Wigan Athletic tegen Southampton 2-2. Om half zeven is begonnen Fulham tegen Manchester United. Nou, zult u zeggen, zal het al lang rust zijn? Nee, dat is het nog niet. Want die wedstrijd heeft een minuut of tien stilgelegen. Omdat de lichtmasten uitvielen daarbij Fulham. Het is nog 0-0 en ze zitten nu op het, uh, ja, op het punt van rust... want er is 45 minuten en een 40 seconden gespeeld. Uh, Manchester United gaat een kop met 59 uit 24. Manchester City is tweede, 7 punten achterstand, 52 uit 24. En dan volgt Chelsea 45, maar dan uit 25. In Duitsland Schalke 04 tegen Greuther Fürth, 1-2. wolfsburg Augsburg 1-1. Hoffenheim-Freiburg, 2-1. Mainz tegen Bayern München, 0-3. Fortuna Düsseldorf, VVV, Stuttgart, 3-1. En om half zeven begonnen en inmiddels rust. Hamburger, Svrouw Eindracht, Frankfurt, 0 -3. Twee. En inmiddels is het ook bij Manchester uit bij Fulham rust 0-0 dus. Uh, de stand in Duitsland, Bayern München gaat met 51 uit 20 aan kop. Een straatlengtevoorsprong voorsprong op Bayern Leverkusen, want dat heeft 37 uit 19. En Borussia Dortmund is derde, heeft er 36 uit 19.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 De van Kim Karns. AZ staat achter tegen Groningen. Het is bijna rust bij Ronald van der Geer. Bokuna krijgt een gele kaart. Het staat inderdaad 1-0 voor FC Groningen. Omdat hij Marcellus tegenhoudt. Bokuna stond op scherp. Mag volgende week dus een weekendje toekijken. We zitten op slag van rust. Zal er zal nog wel wat tijd bijkomen. Nog 12 seconden en dan zitten de eerste 45 minuten erop. Maar het spel heeft met enige regelmaat stilgelegen. Nu Gutmond met een voorzet. En het hoofd van El Tidoor gezocht. Maar weggekoopt door Agilore. Hendricks houdt de aanval levend. Daar is Gudmundsson weer. We, we, Hendricks vanaf de rechterkant weer. Een voorzet die weer niet komt tot bij Eltidor, Omdat Agilore ertussen zit. En zo haalt uh, Agilore niet alleen uh, Maher. Uh, ja, of brengt hij de inbreng tot, uh, van Maher. Beperkt hij tot een minimum. Maar ook van Eltidor. Uh, Hoewel, er was net een combinatie eindelijk tussen die twee te zien. Daarover straks meer. Want daar is Gudmundsson weer op slag van rust namens Azet. Het bal vanaf de rechterkant laag. Makkelijk te verwerken door Agilore En verder uitverdedigd door eh, Groningen. Richting Cefuik. Die dan Kierma maar weer eens de diepte instuurt. Nou, nu gezien door Gorter. Nog even die kans. Want dat was een mooie steekbal. Linkerkant veld. Maar Her op door Die aan de linkerkant van het strafstroomgebied kon schieten. Maar een mooie redding. goede redding ook van uh, Bizot. Zorgt ervoor dat die 0 er nog altijd staat voor aanzet. En die 1 dus voor FC Groningen. Balbezit voor diezelfde Bizot. De keeper van FC Groningen, vooral lang. Zorgt er in elk geval voor dat er bij hoge ballen over het algemeen wat minder paniek is... als de tijd dat Luciano nog onder de lat zat bij FC Groningen. En eigenlijk elke bal direct hoog gevaar opleverde. De lange bal nu van Bizot op het hoofd van Elm. Dan door Kappelhof weer richting de AZ-helft getrapt. Verdedigd in eerste instantie door AZ. Maar Elm leidt dan de balverlies. En dan kan via Linkren en Kappelhof FC Groningen nog een keer voorwaarts. Maar daar heeft Kappelhof niet zoveel zin in. Speelt de bal terug naar zijn aanvoerder Kwakman, centrale verdediger. Vlak voor zijn eigen strafsomgebied... Nee, Groningen lijkt hier te willen uitspelen tot aan de rust. Of gaat Bizot nog het één keer lang proberen? Ja, dat doet hij richting Zeefuik. Maar Zeefuik wordt niet bereikt. De Leeuw zit nog wel even met zijn hoofd aan de bal. Maar uiteindelijk is die bal toch gewoon weer een prooi voor de laatste linie van AZ. En mag Reijnen weer een keer ronddraaien. En met de neus richting de, de, het trasopgebied. En richting in elk geval de helft van Groningen gaan staan. Speelt uh, Marcelles aan. Maar Groningen houdt het speelveld weer kort. Achter de linie ziet eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Ja, dan maar eens diep. Gorter begrijpt dat. Richting Eltendoor. Nou, dat is een aardige aanname nog. Eltedoor paast op Elm. Elm verder naar rechts. Daar is Gudmanson. Nee, dat kan niet meer. Want de ruimte is te kort. En naar uh, Loren zit ertussen. Ja, dit was goed bedacht van achteruit door uh, Gorter. Die lange bal op Eltidoor die dan sterk is. En ineens tussen de linies doorkruipt en ook geval die bal kan aannemen met Kwakman in zijn rug. Een breed legt op Elm, die durft niet te schieten. Die verlegt het vanuit de as van het strafschopgebied naar de rechterkant... waar de bal op Gutmondson tekort is. Nog even die corner, kopbal van Rijnen. Kan er nog geschoten worden? Nee. En dat hoeft ook niet meer, want Higgler fluit voor de rust. AZ begon dus goed aan dit duel. Kreeg toen ook wel alle mogelijkheden van FC Groningen... dat zich eigenlijk pas na een minuut of 11-12 serieus in het duel melden. En uiteindelijk via Kirim de, de enige goal in de eerste helft maakte. 1-0 de ruststand in het voordeel van de bezoekers. Honest, where I start from, I try and impart my wisdom a combination of truth and fear.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 On the other side. WSU van Matt Simons. Hij komt helemaal uit Australië en misschien had hij daar beter kunnen blijven. Marianne Vos heeft bij de wereldkampioenschappen veldrijden in het Amerikaanse Louisville haar favoriete rol waargemaakt. Ze prolongeerde haar wereldtitel bij de vrouwen. En bij de junioren deed Mathieu van der Poel hetzelfde en werd Martijn Budding tweede. En ook bij de mannen zijn er straks Nederlandse kansen. Hebben. Slash van der Haar bijvoorbeeld. Jeroen Koster sprak gisteren met hem en vroeg naar het parcours.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 Um, ik denk het eerlijk gezegd niet hoor. Want uh, het parcours, en dat kon hij natuurlijk nog niet weten toen het interview gemaakt werd, uh, dat was gisteren. En toen uh, was het inderdaad zo dat het afgelopen nacht heel hard zou gaan vriezen. Uh, dat heeft het ook daadwerkelijk gedaan. Het vriest inderdaad nog steeds. Maar uh, het parcours is toch wel glibberig geworden. Kijk, er zijn inmiddels al drie categorieën overheen gegaan, hè? de junioren, uh -huh. de belofte en de vrouwen. En dat betekent gewoon dat die, die toplaag, die harde toplaag wordt er afgereden, Dat wordt barger. Ja, en dan zijn toch de, de krachtmensen, de oermensen, uh, de Vlamingen. Met nou, die zijn dan toch wel erg in het voordeel. En dan komt Lars van de Haar op dit moment nog wel een beetje tekort, denk ik. Ja, de Vlamingen, uh, en aan wie moet ik dan het meest denken? Ja, Niels Albert, toch wel uh, een van de grote favorieten. Sven Nijs natuurlijk. Altijd goed op zware parcours. Klaas van Tornhout, uh, Belgisch kampioen geworden. Tot ieders uh, verrassing daarna hard gevallen. Deed niet mee aan de laatste wereldbeker in de hoge Rijden, Maar is er nu wel weer bij. Uh, daar moeten we toch zeker uh, ook aan denken. En uh, Kevin Pauwels, hè, uh, je weet het ook maar nooit. Als die met een ander naar de streep rijdt. Uh, een ander die niet Lars van der Haar heet. Dan heeft hij uh, grote kans om wereldkampioen te worden als iemand met Lars van der Haan naar de streep rijdt. Nou, daar kunnen we er bijna zeker van zijn dat Van der Haar het sprintje gaat winnen. Want die is zo verschrikkelijk snel. Dat hebben de Vlamingen in de afgelopen dagen ook voortdurend geroepen. Dat ze maar, als het inderdaad hard bevroren is en het blijft bij elkaar, dat ze maar één man vrezen. En dat dat dan Van der Haar is. Maar goed, het ligt er dus anders bij. Dus het zal inderdaad een soort onderling Vlaams kampioenschap zijn. Daar zijn ze trouwens wel aan toe. Hè, want uh, drie wedstrijden gereden, drie Nederlandse overwinningen. Ik heb het al eerder gezegd, als je gewoon een angeloze Amerikaanse toeschouwer bent... die even voor het eerst in zijn leven naar het veldrijden gaat kijken, dan denk je eigenlijk van, oh ja, de win... Hé, hey, en toen viel Guido weg. Uh, ik denk niet dat hij terugkomt heel snel, uh, nee. Ik neem aan dat we dan muziek gaan draaien. Gio Vanelli, de verbinding met Gio Lippens is weer hersteld. Uh, Gio, je was bezig over de belofte? Ja, ik was bezig met de belofte. Uh, want ik was eigenlijk aan het zeggen van... Uh, als je dus een argeloze Amerikaanse toeschouwer bent... en je komt voor de eerste keer in je leven bij het veldrijden, dan denk je gewoon dat de winnaar altijd in het oranje rijdt. Want uh, er zijn dus drie wedstrijden gereden. Uh, de junioren, de belofte en de vrouwen. En alle drie een Nederlander wereldkampioen geworden. Dat is toch wel uh, ongelooflijk opmerkelijk, hè? Uh, je zei het net zelf al, Marianne Vos bij de vrouwen gewonnen. Voor Catherine Compton, voor Lucie Chanel, Sanne van Paasen op de vijfde plaats En dan Sabrina Stultjens, de derde Nederlandse, op de achtste plek. Dat is gewoon heel erg goed. Dan kijken we naar de junioren, ook daar twee Nederlanders. Op het podium Mathieu van der Poel, de zoon inderdaad van Adrie van der Poel... voor de tweede achterin volgende keer wereldkampioen bij de junioren. Dat is nog nooit eerder vertoond dat een juniorenkampioen zijn eigen titel prolongeert. En op de tweede plek ook een Nederlander Martijn Budding. En dan nog even naar de belofte. Daar werd het eigenlijk niet eens zo verwacht... omdat die categorie toch wel wordt gedomineerd door de Vlamingen. En dan met name door uh, uh, Wietse Bosmans. Maar daar wint Mike Teunissen, de Nederlander, voor die Vlaming-Wietse Bosmans mans Tim en daar op de vierde plaats. Dus het 2K kan eigenlijk al niet meer stuk voor de Nederlanders, dan moet ik wel zeggen. Dat was vorig jaar in Kokseide aan de Vlaamse kust en de duinen daar was het ook precies hetzelfde. Na drie categorieën, drie Nederlandse winnaars, drie Nederlandse wereldkampioenen en toen kwamen de uh, elite renners, de grote mannen. Het waren de nummers 1 tot en met 6 waren allemaal Vlaming. Dus toen deden we niet echt mee. nee uh, Nog één vraagje. Uh, die, heeft het nou voor de voorbereiding nog heel veel gevolgen gehad dat ze allemaal een dag eerder rijden? Uh, nou, ik, ik, ik, wat ik wel begrepen heb, is met name die Vlaamse rijders. Kijk, die nemen zo'n WK natuurlijk het meest serieus. Daar gaat het echt ergens om. Uh, dat is ongeveer vergelijkbaar met het schaatsen hier. Uh, uh, ga er maar vanuit dat Sven Kramer ineens op een WK afstand een dag eerder moet ja, rijden. Ja, daarom. Ja, die, die voorbereiding wordt dan wel in de war geschopt. En, en die waren, nou, laten we op z'n zacht zeggen, not amused... dat dat hele WK een dag naar voren is gehaald... en vanwege dat overstromingsgevaar van de Ohio River. Uh, aan de andere kant zeggen ze dan ook weer... van ja, je moet er gewoon staan uh, wanneer, je er, uh, wanneer de koers er is. En uh, bijvoorbeeld Sven Nijs, een van de mannen... die samen met Klaas van Tornhout nog hard had getraind uh, afgelopen week... ja, die, die, die voelt dat misschien wel in zijn benen. Gewoon een dag... Eerder starten betekent een dag minder rust. En dat betekent dus een dag ja, misschien net een klein beetje minder scherp op een WK. Nog even over die Ohio River. Want we krijgen wel berichten dat uh, inmiddels het water uh, zo'n beetje tot aan de damwand staat. Nou, achter die damwand, daar staan alweer zandzakken. Het parcours is nog wel beschermd. Maar ja, het water <lacht> moet niet al te hoog stijgen. Want dadelijk dan, uh, moeten ze zwemvliezen meenemen. Na de finish of... meteen hoger op zoek. <lacht> nou, dat zou ik <lacht> Ik hoop dat ze het erepodium behoorlijk hoog hebben gemaakt. Dan, uh, dan levert dat geen gevaar. Op voor die mannen. Maar ja, het zal je toch gebeuren dat uh, zo'n WK ineens afgebroken wordt... omdat het water uh, door de zandzakken heen stroomt. Oké, okay, Gio, we horen je straks. Om half negen beginnen de mannen daar in Louisville. Uh, Heer Daakles tegen Roda, uh, Bastigler. Hij zit erin voor Roda. Na een halve minuut is het 1-0... omdat uh, Everton verschrikkelijk de fout ingaat dat Heracles eigenlijk vanaf de aftrap af achteruit loopt. Maar er helemaal geen veldje aan de lucht lijkt. Everton rustig kan uitverdedigen. Maar op een of andere manier besluit om in zijn eigen strafschopgebied te denken. Dat lukt met een trucje ook wel. Die wil eigenlijk de bal achter een speler van de tegenstander langs halen. Dat is Delorsje. Dat lukt niet. Delorsje pikt de bal op en zet hem voor het doel. En daar staat Malky. En die tikken van heel dichtbij binnen. En zo is het binnen de minuut 1-0 bij Roda Heracles. Maar Everton zal hier nog wel een slapeloze nacht aan overhouden. Een blunder van de Brazilianen. Een blunder van de eerste orde. En Roda al heel vroeg op 1-0. Kijk of we Tim Breda bij nak tegen Peck ook zo snel kunnen. En die had kan. Nou, er is nog steeds niet gescoord we hebben toch al 47 seconden gespeeld. Het staat 0-0. Uh, uh, ik denk dat er wel veel gescoord gaat worden, maar dat weet je nooit van tevoren. Maar het zijn twee aanvallend ingestelde ploegen. Veel uh, aanvallers dus. Uh, bijvoorbeeld bij Pek Zwolle, Danny Afdic in de spits in plaats van Gravenbeek. Voor de rest hetzelfde team. Dat vorige week 1-1 speelde tegen Heerenveen. Ja, en Goedelje van NAC die won vorige week uit bij RKC met 4-0. Dus die heeft helemaal niemand eruit gehaald. Speelt gewoon met zijn basiself. De doeltrap is genomen door Diederik Boer. En dan gaat de bal richting de helft van NAC Breda. Eh, nummers 14. Nou, Breda tegen nummer 15. Eén puntje verschil. Hele belangrijke wedstrijd. Om een beetje uit die onderste zone wat lucht te krijgen. Want daar zitten heel veel ploegen dicht bij elkaar. Op VVV en Willem 2 na. Die hebben alweer een aardig gaatje. De bal gaat naar de linkerkant. Hadou heeft de bal. Speelt de bal meteen naar voren. Daar moet een kans uitkomen. Als de bal bij de tweede paal net iets te hard is voor uh, Goedelje. Die uh, uh, de bal over zich heen ziet gaan, en de bal over de achterlijn. Maar dat het een leuke wedstrijd gaat worden, dat voorspel ik. Gewoon nak tegen Peck Wolle. Nu bijna twee minuten gespeeld, maar het staat nog 0-0. AZ en Groningen zijn begonnen aan de tweede helft. Ronald van der Gier. Zojuist met die 1-0 uh, voorsprong voor uh, FC Groningen. Door dat doelpunt halverwege de eerste helft gemaakt door Kirm. Nu AZ weg met Gudmundsson aan de linkerkant. En uh, de eerste corner van de tweede helft is aanstaande. Dat is al uh, de negende voor AZ in uh, deze wedstrijd. Maar heel veel heeft uh, het de ploeg van gert van Verbeek nog niet opgeleverd. De acteurs zijn hetzelfde als in het eerste bedrijf. Die corner wordt over snel genomen vanaf de linkerkant door Maher. Terug naar Gorter. Dan weer Maher. Die is kijkt Ja, Gorter zou eens kunnen schieten. Moet hij dan wel met het rechterbeen doen? sleept die bal dat strafstopgebied in? Onbereikbaar eigenlijk voor elke AZ-speler. Marcellus brengt dan weer terug als Groningen opruimte. Dan is er een duwfout gezien door Hichler. En gaat er ook een kaart komen voor Van Dijk, denk ik. Ja, nee, een gele kaart voor de Leeuw. Maar die duwde toch helemaal niet. Ik dacht dat het Van Dijk was die de overtreding maakt. En nu krijgt, nee, Lindgren krijgt nu een gele kaart. Maar dat is niet de man die de overtreding maakt. De overtreding werd gemaakt door Van Dijk. Dan moet Linkeren iets gezegd hebben. Maar je ziet uh, de Zweden ook om zich heen kijken. Van ja, wat deed ik dan verkeerd? Van Dijk was er natuurlijk als een haas vandoor. Die uh, liet zich niet meer zien. Ja, Van Dijk kijkt nu naar de scheidsrechter. Want die gaat naar zijn vierde man. Of naar zijn assistent. En die gaat hem waarschijnlijk wijzen op het feit dat de duwfout niet gemaakt is door Linkeren. Maar door Van Dijk. Nee, hij loopt. Aan zijn vierde man voorbij en ook aan zijn grensrechter. En gaat nu naar de bank van FC Groningen. Daar zit Robert Maaskant. En die krijgt nu te horen, jij moet je vooral niet met de leiding bemoeien. Maaskant zal dan zeggen, ja, ik wilde je alleen maar even wijzen op een fout. Oh, nu loopt Higgler weg ja. bij Maaskant. Dan roept Maaskant nog wat. En dan zegt Higgler, nu is de maat vol. Maaskant, ga je die wedstrijd maar lekker van bovenaf bekijken. Ik denk dat het... Uh,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 Ja, hij roept nog wat. Ik zie het nu in de herhaling. Hij roept nog wat. Hey, hey, Of zoiets dergelijks. En dan uh, zegt uh, Hitler: Joh, ga jij lekker weg. En mag Maaskant naar boven? Natuurlijk met dat mooie onschuldige gezicht. Want je weet, Robert, Maaskant doet nooit wat. En nu wordt hij achtervolgd door de camera's. Vindt hij prachtig, denk ik. Staat nu in uh, de gracht van het AZ-stadion. te kijken hoe AZ dus die vrije trap neemt. Want die duwfout is gemaakt. En die vrije trap komt terecht in de muur. De vrije trap is van Gutmondssom. Na al tumult zou je bijna vergeten dat er ook nog gewoon gevoetbald wordt. Nou ja, die vrije trap heeft. Heeft niks opgeleverd. Tweeënhalve minuut zijn we verder. En uh, Maaskant is dus naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Hichler. Vanwege aanmerkingen op de leiding. Maar er ging wel een heel klein vergissing van de scheidsrechter aan vooraf. Is het nog steeds 1-0 bij jou, Bas -Tegner? Ja, het had overigens 1-1 kunnen zijn bij Roda Herikles. Malki al na 28 seconden met een goal. 1-1 had er kunnen komen als Fujisovic iets zorgvuldiger en zuiverder zou hebben geschoten. Hij staat in de basis in plaats van Davidson. Waardoor Herikles vanavond toch met een soort 3-4-3, 3 verdediger speelt. Dat hebben ze even geprobeerd om het niet te doen. Maar dat was ook geen succes. Getuige de vijf tegengoals tegen PSV afgelopen week. En dus heeft Bos waarschijnlijk gedacht dan toch maar weer zo. David ze niet, voor Jacef iets wel. Voor het overige blijft het intact zoals het geldt voor Roda. Maar goed, die ploeg is al vijf wedstrijden ongeslagen. Puntje in Den Haag met uh, een groot deel van de wedstrijden man minder. Dan kun je eigenlijk wel het gevoel hebben dat dat allemaal wel klopt. En dat je dat mag staan. Er zit natuurlijk wel een nieuw gezicht op de bank. Want Frank de Moerje bij Roda in de selectie. Goede opening nu gevonden aan de linkerkant. Waarbij Malky weer positie kiest. De bal bij de tweede paal eigenlijk voor het binnenkoppen is door Libedinsky. Die daar opduikt. De paas is eigenlijk ook best goed. Die komt van Flederus. Maar Libedinsky duikt wel naar de bal. Kopt ook wel. Maar kopt de bal naast het doel van de Remco Pasveer. Het is in ieder geval wel, dat mag duidelijk zijn, na een minuut of vijf. Een onwaarschijnlijk levendige opening in Kerkrade. 1-0. Die viel al binnen de minuut. De enige goal tot nu toe is van Roda van Malky. Een volle 0-0 en die kan ja, ook levendig de opening. Uh, nog geen grote kansen gezien. Aardig schot van Gillissen. Overigens bij Pek ontbreekt natuurlijk ook Joey van den Berg. Die is naar Heerenbeen gegaan. En dat is uh, toch al een uh, gevoelige adelating. Arne Slot in de basis van Art Langerler bij Met uh, Zwolle. Met balbezit voor datzelfde Pek 0-0 de stand. Bal aan de rechterkant gaat uh, naar Jesper Drost, de middenvelder. Die kijkt en zoekt. Aan de linkerkant vraagt uh, uh, Mokhtar, Maar die krijgt hem niet, want het uh, gaat even rustig. Via Arne Slot. Een mooie bal de diepte in zich. Kan hij gehaald worden? Jawel. Bal voor het doel. En kan er gekomt worden door afdienst? Nee, maar de afvallende bal is van Mokhtar. 0-0 de stand op de rand van het strafschopgebied. Mokhtar trekt het strafschopgebied binnen. Maar moet dan, omdat hij twee man tegenover zich heeft, wat terug. Speelt er wel een pluim. Goeie bal. En dan gaat de bal naar Benson. Maar Benson kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt er een overtreding gemaakt door pluim. Dat is gezien door scheidsrechter Reynolds, Wiedemeyer. Pas acht keer eerder nakt tegen Pexwolle. Uh, vijf keer gewonnen door NAC. Twee keer werd het gelijk. En één keer, maar in 1982 wist uh, Pex Zwolle in uh, Breda te winnen. Toen was het 2-0. Nu staat het 0-0 bij NAC. Pex -Wolle. AZ achter tegen Groningen, Roland oh, van der Kier. Maar wel in de aanval bij die 1-0 achterstand. Hendriksen En vanaf de rechterkant helpt hij door. Nee, niet omdat Kwakman in het 5-meter gebied de bal over zijn eigen achterlijn glijdt. Tiende corner voor AZ komt er dus aan. AZ hardnekkig op jacht naar de gelijkmaker in deze tweede helft. Maar zonder al te veel overtuiging. Corner snel genomen door Berends vanaf de linkerkant. Gorter sweept de bal dan voor. En dan wordt hij weer over de achterlijn gewerkt. Nu door Kierm doelpunt te maken in deze wedstrijd. Elfde corner voor AZ. Maar schiet het elftal van Verbeek er veel mee op? Nee, dat niet. Het elftal van Verbeek dat zo goed voetbalde in het begin, maar toen Agilore eenmaal grip kreeg op Maher, was eigenlijk de angel wel uit het creatieve spel van de Alkmaarders weg. Nu de corner vanaf de rechterkant. Daar zit Bizot mis. maar die heeft ook een klein duwtje gekregen van Etienne Rijnen. Tenminste, dat is de lezing van de strijdsefeer. daar heeft hij ook wel gelijk in. En dus een vrije trap voor FC Groningen. Terecht overigens nu dat er gekozen wordt voor het warmlopen van over Misschien wat meer creativiteit op het AZ-middenveld. Dat biedt misschien Sulaas. Na 51 minuten staat Groningen en Alkmaar met 1-0 voor. Dus Herakles de klappen weer een beetje te boven, was. Ja, nou ja, in die zin dat er uh, na de goal van Malki die dus al binnen de minuut viel... ook nog die kans zo even was voor Libedinski. Die ging er niet in. Uh, Herakles tussendoor dus één kansje gekregen. Wel weer wat balbezit. En wel wat vaker op de helft van de tegenstander verschenen nu met een vrije schop. Klein overtredentje gemaakt net over de middenlijn. Waardoor de ploeg het allemaal door de bal heeft. Een riskante tussenbal nu naar Riinstraak komt bal uiteindelijk uh, terug gaat naar de doelman zelfs Remco Pasveer. Met zo'n vroege 1-0 denk je altijd even aan uh, merkwaardige opmerkelijke uitslagen die hier tussen deze twee ploegen zijn geweest. Nou in 2007 op de slotdag van de competitie. Dat was die slotdag met Ajax, uh, PSV en AZ en wie zou er toch kampioen worden? Dat weten we allemaal nog. Toen speelde deze ploegen hier ook tegen elkaar. Toen werd het 7-0. Toen had Heracles er niet zo heel veel zin meer in. Daar dachten we toch even met z'n allen aan terug. Pasveer was er toen al bij. Die zal er zeker even aan teruggedacht hebben mm -hmm. trouwens. Terwijl nu Duarte wordt uh, neergelegd net buiten het strafschopgebied door Montijnen. Het publiek is daar boos over. Dat scheidsrechter Kampijs daarvoor fluit. Dat levert een almeloze vrije schop op. Niet alleen dat. Montijnen moet zich bij de scheidsrechter melden ook nog. Maar dat blijft dan bij een reprimande. Er komt geen kaart. De vrije schop voor Herakles is dan een uitgelezen mogelijkheid om met Feynovich achter de bal voor gevaar te zorgen. Koppers worden er gevraagd. Nou zijn er niet over veel lange mensen bij Herakles in het elftal nu. Rienstra is niet verschrikkelijk lang, maar wel een goede kopper. Die heeft zich wel gemeld. Om het in één keer te doen lijkt me bijna onmogelijk, want die bal ligt een meter of vier van de achterlijn af. Helemaal aan de linkerkant. Het wordt Feynovich die erbij staat. 10 minuten gespeeld. 1-0 de Forsman voor Roda. Blijft dat zo? Fijn of iets probeert het inderdaad. Wel ineens, maar schiet de bal ruim voorlangs. Hoongelag valt hem ten deel. Roda Herakles was dat. 1-0 dus. Nakt 0-0. Daar is allebei 10-12 minuten gespeeld. En bij AZ Groningen zitten ze 10 minuten in de tweede helft. En de stand is 0-1. PSV-Ado is straks de late wedstrijd. Tot zover dit uur. We zijn terug naar het NOS van 8 uur. Tot zo. Morgenmiddag, kwart over twaalf. de radio op 1. U krijgt van ons de perstribune. Hoe bevalt dat? Over de drijfveren van undercoverjournalist Alberto Stegeman. Even laten zien hoe vaak dit gebeurt, hoe makkelijk het is. En ik wil het uiteindelijk ook oplossen. De overwonnen angsten van oud Arnold van der Leiden. Door de borgsport kreeg meer zelfvertrouwen. Oud-wielerkampioene Katie van Oostenhagen. En aandacht voor al uw vragen en klachten over de media. Wie weet, kunnen jullie hier eens eventjes wat dan doen? De perstribune, morgenmiddag, kwart over twaalf op radio 1.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 Dit is Radio 1.